en de club is al leeg, maar ik ga niet weg Ben aan het praten met je zus, onder invloed van druk Soms denk ik aan vroeger en wil ik weer terug Rook zoveel has wordt stoned als ik terug. Wat was er gebeurd als dit nooit was gelukt? Stop met je haat, kan raad. Met mijn ja, mijn outfit is te duur, ik kan niks van je aan hebben Nu heb ik het gemaakt, is dus wat ze op de straat zeggen Maar ik ben pas net begonnen, ja echt het gaat lekker ey.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 Stel, mijn geld als ik een hele dikke toeter rook. Ik koop je nieuwe single, niet omdat je het doet verkoopt. Ik ben al steeds hetzelfde, ja, zoals ik vroeger ook. Was dit er niet, vraag ik me af waar ik zou zijn. Was ik dan nog in de buurt met de jongens op het plein? Al die dingen met mijn moeder doen me af en toe nog pijn. Maar money is lang en een jongen is klein. Ey, ey, ey. Als de, de andere klasgenootjes hey. vrij de nieuwste hip-hop-lijsten, dan ging ik gewoon voor als ze op mijn video.